Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het vierde uur van de Nacht op 1. Straks om half zes, focus op de wereld. Dan praat ik met uh, Peter van Buren, die in uh, Madagaskar woont al een aantal jaren. En ik ga praten over zijn leven daar en ook wat er momenteel bij hem in het nieuws speelt. Natuurlijk blikken we ook nog even terug op het afgelopen jaar. Hoe is het jaar daar geweest in Madagaskar? En natuurlijk kijken we ook weer eventjes vooruit wat er nog allemaal gaat gebeuren komend jaar. Uh, zometeen muziek van de Dire Straits, ook John Mayer, maar eerst The Police.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 child and I said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 1991 Walking in Memphis. De piano klanken van Mark gewoon Daarvoor John Mayer, Perfectly Lonely. Plaat van, van vorig jaar. Het volgende liedje, de tekst daarvan, gaat over een straatmuzikant die leeft van het spelen van oldies. Zoals bebop, alula en What I Say. En de waarde daarvan. En de koperdoosje van het album die had zoiets van: Nou, dit liedje, dit gaan we niet op het album zetten. Uiteindelijk drongen de bandleden aan en is het toch op het album gekomen... met het album Brothers in Arms. En dat is maar goed ook, want het werd in de hitlijst een succes... in Groot-Brittannië op 2, de Verenigde Staten op 7... en in Nederland kwam het op plaats nummer 20 terecht. Dit is The Walk of Life. famous last words, the beginning of the end. But to lose your life for another, I've heard, is a good place to begin. 'Cause the only way to find your life is to lay your own Promise not to leave us and His promises are, are true.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 Still the One van Shania 2 uit 1998. Daarvoor ook nog Dancing in the Minefield van Andrew Peterson. Zometeen een gesprek met Peter van Buren. Hij is hulpverlener en werkt in Madagaskar. We gaan zometeen praten over zijn leven daar. Maar er is nog muziek van Bill Withers. the world Right. morning, noon en night hier op Radio 1. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze morgen praat ik met Peter van Buren in Madagaskar. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bij jou twee uur later. Het is net half acht geweest. Je staat ja. aan het begin ook van een, van een, van een nieuwe dag. Ja. ja. Peter, jij werkt voor, de, voor, voor, de, voor de organisatie Hover Eat. En, en dat is een organisatie die ergens in de jaren 70 is opgericht? Het is in de jaren 70 opgericht uh, in Engeland. Door, door Engelse technici in, uh, die in Tjaat werkten En die wilden, omdat het meer, het meer van Tjaat ging zo ver naar beneden... dat er geen boten meer gebruikt konden worden. Mm -hmm. Toen zijn ze daar hoeveelkracht voor gaan ontwikkelen. En uh, sinds die tijd zeg maar, zijn er continu uh, hulpprojecten geweest... In, uh, ...in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn met, uh, met andere middelen... ...waar je alleen eigenlijk een uh, uitkomst biedt. Ja. En, op, en op, op, dat, zijn dan, dat zijn dan vaak of overstroomde gebieden... ...of gebieden waar, waar het waterpeil erg fluctueert... ...of zoals hier in Madagaskar erg ondiepe, hele brede, zeer ondiepe uh, rivieren... ...met zo af en toe een diep kanaal erin, waardoor je eigenlijk geen boot kan gebruiken... En er ook niet met een auto doorheen kan. Oké, okay, en, en met een hovercraft... dat is eigenlijk het, het ideale vervoersmiddel... Om, om mensen te bereiken, daar. Ja. En, en in Madagaskar ben je begonnen... ergens in 2006, 2007? 2006 zijn we hier begonnen. En... met, met één hovercraft. Ondertussen ben ik... Eh, hebben we net de derde... aan kunnen schaffen. En... Hetgeen wat we voornamelijk doen zijn uh, medische programma's. We werken met vrijwillige uh, ja, Malagasy artsen mm -hmm. die met ons meegaan uh, de boezem in om in die streken te werken waar, uh, waar geen uh, medische zorg bestaat. Uh, dus, dus jullie zorgen uh, als als organisatie ook hoofdzakelijk dan uh, uh, voor de faciliteiten dat de hovercraft er is, uh, dat alles werkt. Precies, wij zorgen dat er, dat er eten, drinken, slaapgelegenheid, medicijnen, dat dat er allemaal is. En meestal verblijven we in tentenkampen in afgelegen gebieden, dus we moeten echt alles wordt meegenomen hier vandaan. Ja. Vanaf, nou ja, suiker, zout, tot aan brandstof voor de hoevekracht, tot aan medicijnen voor de artsen, tot aan tenten waar ze in kunnen werken. En. En dat, dat brengen wij dan naar die gebieden. En vervolgens uh, komen de artsen later om naar uh, een paar uh, dagen of weken medische zorg te verlenen. Ja, en wat ik me dan afvraag Peter, hoe uh, weten jullie dat ergens bijvoorbeeld hulp nodig is in een bepaald gebied? Gaat dat dan via radiocontact of is dat dan een beetje via-via dat jullie weten dat, daar, uh, dat jullie daar naartoe moeten? Het is een beetje verschillend. We werken in, uh, in een aantal gebieden waar we regelmatig terugkomen. En daar bestaan wel of via radiocontacten... of uh, mobiele telefoonnetwerken beginnen ook wel wat uit te breiden. En in principe is het eigenlijk wel zo dat er is zoveel te doen. Er is, in die gebieden is, bestaat geen, uh, geen medische zorg. Dus er is eigenlijk altijd wel iets te doen. Het is alleen als we echt met specialistische teams gaan... Dan gaan er meestal een team, dan gaan er een aantal mensen voor je uit die patiënten gaan selecteren. Zoals we dan in april beginnen, we weer met, een, uh, met ogen, met de staaroperaties. Ja. En dan gaan er een week of twee, drie van tevoren, gaan er een, uh, een aantal mensen heen en die gaan patiënten selecteren. Zodat er de artsen, als ze komen, de, de patiënten zitten te wachten. Ja, precies. Dus er wordt echt al, al vooronderzoek gedaan en uh, uh, dan kunnen jullie kijken wat er allemaal nodig is. En, de, en ik, ja. begreep, ik begreep ook dat er, dat er met de hovercraft in eh, ja, sommige gebieden dan, dan zijn er van die momenten dat de hovercraft niet verder kan... en dat er dan ook een helikopter wordt ingezet. Nee, we hebben, we hebben in principe... we hebben de nieuwe hovercraft die, uh, die we nu kopen, die we nu net gekocht hebben... die is ook vervoerbaar onder een helikopter. Oh, okay. En er zijn in wat zoveel gebieden die zijn gebieden... Er, er zijn totaal geen wegen naartoe... Dus zelfs al heb je een af, dan zijn sommige riviersystemen eigenlijk alleen maar bereikbaar of via de lucht of vanuit de zee. Nou, vanuit de zee zijn onze te klein voor. En vanuit, met een hoeverkracht, met een helikopter, kunnen we er dan wel komen. En datzelfde geldt voor overstromingen naar cyclonen die we hier eh, bijna jaarlijks wel hebben, een aantal. Ook daar is het altijd moeilijk om in het gebied te komen, omdat alles overstroomd is of wegen weggespoeld zijn. En ja. met een, een uh, hovercraft die we met een helikopter kunnen vervoeren... daardoor kunnen we er wel juist komen. Ja. Dat zijn wel flinke operaties dan, uh, denk ik. en wat, Die ook veel geld kosten. Het is logistiek gezien wel ah. een leuke uitdaging, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want wat, waar worden ja. de, de hovercrafts, uh, waar worden die gemaakt? Uh, degene, de eerste twee die we hadden... die, komen, die zijn door hoeveelheid zelf gemaakt in, uh, in de jaren negentig... Mm -hmm. En degene die we nu gekocht hebben, komt ook bij een, een constructeur uit Engeland vandaan. Het is in principe is Hoover, of, uh, Engeland is wel een beetje het Hoevencraftland nog uh, waar het meeste ontwikkeling uh, in zit. Ja. En dan neem ik aan dat er echt een, een, een, een heel plan voor opgesteld is om nu ook de nieuwe Hoevercraft die jullie krijgen uh, om die te financieren. En er is helemaal gekeken of het nodig was en hoe dat allemaal moest, denk ik. Dat is ja. niet, dat is niet ja. één telefoontje ja, tussen best wel wat uh, voorbereiding aan vooraf... Om, om te kijken, om te bepalen... wat, uh, wat de juiste hoevenkracht is. En, en op zich valt dat nog niet mee... omdat de meeste kleinere hoevenkracht... bijna allemaal hobbyhoevenkracht... en die worden alleen maar met benzinemotoren geleverd. Ja. En wij willen eigenlijk alleen maar dieselmotoren hebben... omdat we die ook in de auto's gebruiken. Omdat uh, het vervoer van benzine... vele malen gevaarlijker is... In, uh, en, en tanken als dat het met diesel is. Okay. Dus nu wat we kopen is een aangepaste versie van, uh, van een benzineuitvoering. Dus het is eigenlijk een type wat specifiek voor ons gebouwd wordt. Ja, ja. Nu zitten jullie al een, een, een aantal jaren in, in Madagaskar. Er zijn er ook wat mensen, lokale mensen, die, die voor de organisatie werken. Voor Hoover uh, Eet. Hoe, hoe kijk je ja. terug op het, op het afgelopen jaar? Het is een jaar geweest met een, uh, waarin we een hoop voor je uitgang hebben geboekt. We hebben... Ja, we gaan eigenlijk steeds meer doen. We je, je klinkt even heel ver weg op dit moment. Misschien kan je de telefoon even wat dichter bij de mond houden. Oh, is het zo beter? Ja, dit is beter. Oké. Okay. Het is een jaar geweest waar we, waar we heel veel groei hebben gehad... het afgelopen jaar. In de programma's. En we kunnen eigenlijk steeds meer doen... in, in de gebieden waar we werken... Uh, we zijn wel wat figuur qua, qua personeel. En we hebben hele goede personeelsleden waardoor we dit werk ook kunnen doen hier. Ik bedoel, ik ben het alleen maar een beetje aan het faciliteren hier. En het zijn uiteindelijk de Malagasy zelf die, die het moeten doen. Ja. Samen met het bestuur wat we hier hebben. En Ja, we zijn een heleboel nieuwe activiteiten. We hebben waterpunten kunnen aanleggen afgelopen jaar. We zijn het voorlichtingsprogramma begonnen. En, en het medische blijft dan nog wel het hoofdbestanddeel ervan. Oké. Okay. En, en, en hoe, hoe heb je dat, dat, dat contact met die mensen steeds die voor jouw organisatie werken? Hoe blijven die uh, steeds, steeds up-to-date? Zijn er dan bepaalde trainingen die jij geeft? Of uh, trainen zij ook jou weer in bepaalde uh, zaken? Ja, het is, je werkt als een team. En, en ik bedoel, wij brengen door onze achtergrond specifieke kennis mee om het, om het hier te runnen. Maar aan de andere kant hebben hun weer de specifieke kennis van het land... en van de cultuur en van de gebruiken en wat er nodig is. Dus het vult elkaar aan. en het, uh, Ik denk dat we daar een goede mix in hebben gevonden... van, uh, van een aantal mensen uit het buitenland, twee, drie... met, uh, met specifieke kennis. Ja. Yeah. Voor de rest is het gewoon allemaal uh, Malagasy personeel. Ja, en kan je ook veel leren dan van de verschillende culturen? Uh, dat je veel van elkaar overneemt? Ja, ik bedoel, een deel is specifiek voor Madagaskar. Een ander deel, doordat, we, doordat je langer in dit werk zit, weet je al of, of vermoed je wel dat dingen wel of niet kunnen werken. En... Ja, ieder land heeft zijn eigen aanpak en zijn eigen cultuur... waar je over na moet denken en waar je rekening mee moet houden. En dat, dat maakt het ook wel weer juist erg leuk. Soms ja. ook wel moeilijk, maar ja. soms ook wel juist erg leuk. Ja. Ja, over die cultuur gesproken. Ik heb je ook eerder gevraagd in een, een e-mailwisseling van... Joh, Peter, wat heb jij met auto Nieuw gedaan? Nou ja, je zei al, met auto Nieuw gebeurt er eigenlijk heel weinig in Madagaskar. Enkele feestjes nee. zijn er. Maar jij hebt oud en nieuw op een bijzondere manier doorgebracht, want je bent in het, in het regenwoud geweest hè, de afgelopen week, weken. Ja, ja, ja. We zijn uh, een aantal dagen met de kinderen, met het gezin, uh, zijn we naar het regenwoud geweest hier, waar je wat lemuren kan zien, je kan mooie wandelingen maken. En dat is natuurlijk het specifieke van Madagaskar, waar toch nog een heel groot deel toch nog wel uit regenwoud bestaat, wat erg mooi is. Ja, ik denk dan echt aan een regenwoud aan een stuk ontdekte boes Maar ik begrijp dus ook dat je dat jij echt in een gebied geweest bent waar je dus ook gewoon uh, kon logeren een soort pretparkachtig ja. iets. Ja, ja aan, de rand, aan de rand van waar we van het regenwoud, daar zijn een aantal hotels gebouwd. En daar heb je alles wat je, wat je maar wensen kan eigenlijk. En daar zijn ook gewoon paden uitgezet uh, waar je wandelingen kan maken. Zo gauw is dat je wat verder gaat, dan kom je wel echt in. Uh, er zijn hier voldoende streken waar het nog wel echt gewoon boesboes -boes is, waar totaal niets bestaat. Maar goed, dan kom je weer op het punt dat je dagen moet lopen om daar te komen. Dus als een vakantie is dat uh, met kleine kinderen is dat niet uh, helemaal ideale. Nee. nee, want, want hoe, gaat het, hoe gaat het met de kinderen? Want Je hebt uh, twee kinderen. Ja. ja, Esther van anderhalf en Sam van drie. En ja, dat gaat prima. Ik bedoel, maar die weten natuurlijk ook niet beter. Ze zijn wel in Nederland geboren dan. Omdat de medische zorg daar wat beter is. En de opa's en de oma's het ook wel op prijs stellen. Ja. En... Uh, maar verder is, is dit natuurlijk gewoon hun leven. En ja, ze weten niet anders dan uh, dat ze hier wonen. Nee, en, en uh, wat, wat, wat, hoe ziet zo'n gemiddelde dag eruit van een, uh, van een kleine? Zijn ze nog gewoon lekker thuis? Of gaan ze al naar een bepaalde opvang? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, Sam die... Uh, die is in oktober 3 geworden en die gaat uh, ja, naar, naar school. Uh, ze beginnen hier erg vroeg uh, met de school. Iedereen gaat met drie jaar uh, beginnen de eerste school al. Dus die gaat vijf ochtenden in de week gaat die, uh, gaat die naar school. Ja, en Esther, die, uh, die loopt gewoon een beetje in de tuin uh, te hobbelen of in huis. En uh, we hebben dan een hulp in de huishouding. Die, die dan als uh, mevrouw Jantine die werkt ook. Uh, dus als die er niet is, dan, uh, dan vangt de hulp. Uh, zorgt ook voor de kinderen. Ja, want, want uh, hoe, hoe woon jij zelf daar? Uh, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het een, een woonwijk of woon je heel erg afgelegen op een, op een heuvel? Nee, we wonen in een, in een, in een buitenwijk van de, van de stad. Nou ja, de stad komt wel steeds dichterbij. Maar mm -hmm. het leuke van Madagaskar is wel dat je hebt hier niet alleen maar uh, wijken waar alleen maar grote rijken. Uh, grote huizen staan met, met de rijkere mensen en kleine huizen met de armere mensen. Dat staat hier allemaal wel zo'n beetje door elkaar heen. Dus we wonen eigenlijk gewoon in een klein in een buurtje, zeg maar. Nou ja, waarin uh, iets grotere huizen staan, zoals wij wonen, met een met een tuin eromheen. En er staan nou ja, kleine huisjes met uh, en je bent omringd door kleine winkeltjes. En ja, het gewone Malagassie leven speelt zich eigenlijk uh, voor je deur af. Yeah. En dat is best wel leuk. Ja. En, en, en, en wat, wat staat er voor de, voor de komende de weken op de planning voor jou? Ja, de komende weken, dat is het begin van het nieuwe jaar is het afsluiten natuurlijk van het oude jaar. De financiële rapporten allemaal schrijven. Het is meer en deel allemaal kantoorwerk wat er nu, nu ligt te wachten. De financiële rapporten, de, de, de geschreven rapporten, de verslagen. En... Dan hebben we nog een, we hebben een bestuur hier lokaal, een Malagasy bestuur En Daar hebben we eind januari dan een vergadering mee... waarin ik dan de definitieve plannen voor 2011 als een voorleg... die, die zeg maar ontwikkeld zijn samen met hun. En uh, de, de financiële en de verslagen van het afgelopen jaar... Die, uh, die ik dan presenteer. En dan komt er verder nog de voorbereidingen... voor de import van de hoeveelheid best wel veel bij komt kijken met de douane en met de vrijstelling van belasting die we, die we aan kunnen vragen. Oké, okay, en verzekeringen en misschien... En die moet nog geregistreerd worden. Ja. Dus daar komt, komt veel bij kijken om, het, om ook de Hoovercraft te importeren en, uh, en alle rapporten te schrijven? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Er zit wel heel veel uh, papieren ropslom omheen. Uh, om hetgeen, of tenminste heel veel, maar ja, er komt... Uh, zo langzamerhand, hoe groter de organisatie wordt... hoe minder ik achter mijn bureau vandaan kom. Ja, ja. En wat, wat voor koppeling heb je dan met, met het lokale bestuur? Want je zegt, je gaat je plannen toelichten. Je gaat naar een aantal heren toe waar je dan mee samenwerkt. Op wat voor gebied eh, hebben jullie dan een samenwerking als, als organisatie? In principe is het gewoon een uh, stichting hier. En die hebben, we hebben gewoon een Malagassie bestuur... die dan eigenlijk een beetje zeg maar een controlerende functie hebben... Of we ons wel aan de visie en de missie houden die we hebben. En of alles wel uh, volgens uh, verloopt uh, zoals het zou behoren. Zeg maar financieel gezien en, en, en alles. Dus, en, en in samenspraak met, met het bestuur wordt dan ook de, de koers uitgezet. Uh, zeg maar, samen met de mensen in het veld en het bestuur. Ja. Daar wordt eigenlijk meer een deel de koers uitgezet. Waarin we als internationale staf natuurlijk wel een stem hebben. Maar uiteindelijk, ja, het is Madagaskar. Dus zullen hun het maar, hun moeten het toch een beetje, het moet hun, hun moeten het bedenken. En hun snappen het beter hier als wij. Ja, ja. Dus je hebt, je hebt ze echt nodig ook in, uh, in uh, de, de to -to -to toelichting van plannen en bepaalde besluiten? Ja, ja, ja. ik denk. Uh, een cruciale rol speelt uh, in hetgene wat je binnen een land wil bereiken. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan uh, verder wat er in het nieuws speelt in Madagaskar, daar zijn nogal een, een, een aantal zaken. Onder andere omtrent de, de verkiezingen. Ja. Kan je daar wat over vertellen wat er momenteel speelt? Ja, ja we hebben anderhalf jaar geleden is de, is de vorige president door een heeft zijn macht neergelegd onder druk van de oppositie. Eh, of nou ja, eigenlijk is er bijna een staatsgreep gepleegd. En. Dus al die tijd hebben we nu een niet erkende regering omdat de internationale samenleving uh, zegt van het is een regering die niet door verkiezingen aan de macht is gekomen. Ondertussen zijn er heel veel onderhandelingen geweest die nog niet zo succesvol zijn geweest. De zittende regering heeft dan verkiezingen uitgeschreven voor het komende jaar. Ja. Ja, de vraag is eigenlijk heel erg van is dat, zijn dat verkiezingen en, en gaat dat een regering opleveren. Die internationaal erkend wordt, waardoor heel veel dingen zoals steun aan de overheid en, en, en uh, deelnemen aan handelsverdragen, weer, weer opengaat. Want, Want dat, dat soort dingen, dat zijn eigenlijk, die zijn eigenlijk allemaal stilgezet. Uh, ja. Want op dit moment wordt, de, de wordt de regering regering dus, op dit moment wordt de regering niet erkend door de internationale gemeenschap. Nee. Nee. En dat nee. heeft nee, dus te de maken de met met de, de, de vorige verkiezingen. Nou ja, het waren geen verkiezingen. Ze hebben eigenlijk zeg maar, de, de, de vorige president onder druk gezet. En die heeft de macht neergelegd. En dus, dus eigenlijk is er een, een, een staatsgreep gepleegd. En dat wordt niet meer erkend door de Afrikaanse Unie en door de EU en ja, de hele internationale samenleving niet. Ja. Waardoor ja, maar... ze dus buitengesloten zijn van heel veel uh, verdragen en, en steun. Dat, ja, dat, is, dat is best wel heftig. Want wat betekent dat dan voor de gewone burger die, die daar moet uh, werken in Madagaskar... en die uh, alles aan de man moet brengen? Ja, een voorbeeld is dat ze, ze waren lid van het AGOA-akkoord... waardoor ze als ontwikkelingsland uh, belastingvrij in konden voeren in Amerika. Uh, dat, dat is opgeheven, waardoor ineens de textiel die hier vandaan komt... 20% duurder wordt in Amerika. Omdat er invoerrechten betaald moeten worden. Dus kunnen ze de concurrentie niet meer aan... Ja. En en en zo zijn er wel meer uh, van dat soort verdragen waar ze geen, uh, geen lid meer van zijn. En dus heeft dat ja, dat heeft natuurlijk economisch ontzettende gevolgen. Er zijn honderdduizenden mensen zijn er daardoor wel getroffen doordat bedrijven dicht zijn gegaan. Ja, dat kwam natuurlijk op hetzelfde moment dat je de wereld economische crisis had. Ja. Dus ja, economisch is het hier ontzettend ja. achteruit gegaan eigenlijk uh, de afgelopen anderhalf jaar. Maar zijn, zijn er echt mensen die het die echt heel arm hebben op dit moment, daardoor al die factoren die, die meespelen dat ze het uh, moeilijk hebben? Ja, de, de, de armoede, zeker in de steden, is, is, is best wel heel erg toegenomen. Uh, wat je vooral merkt aan, aan criminaliteit, die, die, die altijd erg laag was in Madagaskar, in de steden, en die neemt best wel hard toe. Mensen proberen nu ook op allerlei manieren geld te verdienen. Er komen meer en meer straatverkopers die, die, die gewoon maar proberen hetgene wat ze hebben of wat fruit of, nou ja, of wat eten te verkopen op, op, op, op straat. Waardoor eigenlijk de hele stad is een beetje verzandt in een, in een grote file. Omdat elk vrij hoekje ingenomen wordt door iemand die wat verkopen wil. Zeker ja, voor de kerst speelde dat wel heel erg. Is dat echt dan dat is een soort chaos dan ook? De mensen staan overal te verkopen, het is gewoon super druk en ja. er is eigenlijk geen doorkomen ja. aan. Nee, er zijn zelfs in het centrum, zijn hele straten afgesloten doordat er zoveel mensen zitten... dat het totaal uh, het verkeer niet meer door kan. Dat is toch heel is bizar, er, ja. Het is er in de stad niet beter op geworden, qua verkeer dan. Nee. En, en ja, die situatie die, die zal niet heel snel veranderen, denk ik, uh, momenteel. Dus de, de, de nee, overheid zal niet ingrijpen nee, dat, dat... en zeggen dit moet even veranderen... ...want minder straatverkopers of verboden zullen ze opleggen. Ja. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Dat zijn vaak van die, van die dingen die worden eerst wat gedoogd... ...en dan om dat terug te draaien, dat wordt dan wel erg moeilijk. Dus, wat daar... Uh, ja, ik weet niet wat, ze daar, uh, wat daar de oplossing zo voor is, maar... Ja. Kunnen de mensen in Madagaskar, voor zover jij dat meekrijgt, nog wel uh, genieten van de, van de dingen die ze doen? Of is iedereen wel een beetje ten neergeslagen en, en uh, ja, kijken ze voor, voor, vooruit wat, wat er gaat gebeuren? Wachten ze een spanning af? Nee, op, zich, op zich gaat het leven wel door en ze zijn best wel positief. Maar het heeft wel een, een, een impact op de, ja, op de samenleving, als er natuurlijk zoveel mensen daardoor hun baan verloren zijn uh, door omstandigheden. En ja, dat heeft wel een, een invloed op de, op de hele samenleving. Ja, ja. Nou, Het is te hopen dat er dan bij de volgende verkiezingen, als die er uh, gaan komen, dat het allemaal goed gaat. En ja, dat, dat is het zeker. Ja. Dat, dat, dat ze ook erkend er in, zullen worden. Uh, ja, want afgelopen november is er, weer, is er ook gepoogd om weer een statieheb te plegen. En die is dan weer mislukt. Dus, dus het is, blijft een beetje onrustig. Ja. En, uh, nou, dat is het nieuws uh, van daar. Uh, volg je ook nog het nieuws van Nederland af en toe met een, met een schuin oog dat je even kijkt op een website? Of ja, wat? ik lees altijd wel uh, per mail de kans van de, van de Wereldomroep. Die, uh, die lees ik dan met een half oog. En verder volg je veel het meer het internationale nieuws dan dat ik nou zozeer het lokale, ja. het lokale nieuws volg in Nederland. Zijn er nog de, uh, zaken waar je over verbaast of, of verwonderd? Of als je bijvoorbeeld met familie spreekt, uh, dat je denkt van... nou, dat is ook apart, dat dat gebeurt in Nederland op dit moment. Op dit moment is uh, de verbinding uh, verbroken met, uh, met Peter. Die is, uh, die is even weg. Dus uh, ik uh, ga uh, proberen om nog even de verbinding te herstellen. En tot die tijd draaien we nog een muziekje van Stevie N. Dit is Light Up.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 I tried. Oh, I've tried to make some. De muziek van Stevie N hier in de Nacht op een uh, Light Up. En ja, daarvoor had ik dus aan de telefoon Peter van Buren in Madagaskar en uh, we hebben een mooi gesprek gehad over wat hij allemaal uh, ja, heeft gedaan het afgelopen jaar daar, met welke projecten hij bezig is. En ja, zoals je ziet, soms is een verbinding van een telefoon af en toe ook nog een klein probleempje in Madagaskar. En uh, ja, de telefoonverbinding viel dus even weg. En ja, omwille van de tijd. Uh, is het even niet meer haalbaar om hem weer opnieuw naar de uitzending te krijgen. Want ja, het is bijna zes uur. Zometeen na zes uur is het natuurlijk het Radio 1-journaal. En ik wil nog even melden dat uh, wilt u meer informatie hebben over het project van, uh, van Peter... over de Hoovercraft in Madagaskar. Dan kunt u kijken op de website hover8.nl. Dat is hover8.nl. Voor nu een prettige dag.